Inspectie voor de jeugdzorg is bezorgd over de toenemende agressie tegen personeel van gesloten instellingen. In sommige instellingen is het personeel niet tegen het agressieve gedrag opgewassen, zei de hoofdinspecteur in RTL Nieuws. Ook het aantal jongeren dat uit een gesloten instelling wegloopt, neemt toe. Twee jaar geleden waren het er 490 en vorig jaar bijna 800. Rut Peetoom, de nieuwe voorzitter van het CDA, wil weer duidelijk maken waar het CDA voor staat... In de toespraak na haar verkiezing wees ze ook op het belang van onderling respect. CDA'ers moeten elkaars integriteit nooit in twijfel trekken. En dat is de afgelopen tijd wel eens fout gegaan, zei ze. De predikante Peet Ohm kreeg van de leden ruim 60% van de stemmen. Versloeg daarmee Sjaak van der Tak. In Abidjan in Ivoorkust voorkust is de hele dag opnieuw gevochten door aanhangers en tegenstanders van president Bakbal. Die verloor de presidentsverkiezingen van de oppositieleider Ouattara, maar hij weigert nog steeds op te stappen. De strijd concentreert zich rond zijn paleis en enkele kazernes waar troepen loyaal aan bakbo zijn gelegerd. Waar de president zelf is, is onduidelijk. FC Twente heeft in de eredivisie de koppositie overgenomen van PSV. De landskampioen won thuis met 2-0. Twente staat nu twee punten voor. Feyenoord verloor thuis met 1-0 van AZ. Drie andere uitslagen, Jereveen Excelsior 2-3, de graafschap NAC 1-3 en Willem II Roda JC 4-5.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 De avond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. We zijn beland in de nieuwe aflevering van ZFM's Nightwalk. Een bijzonder goedenavond. De komende twee uur het beste van dance en R&B. En natuurlijk een hoop lekkere muziek. Zometeen onderweg Paul Harris en Michael Gray en... John Pearn. Between Amanda. Wilson natuurlijk. Maar eerst, zometeen, Sugar Sugarstar en Jason Beck met Like That Sound. Het komende uur, showbiz nieuws, party update, Nightwalk 10. En straks, vanaf 12 uur, niemand minder dan onze eigen resident DJ Mouw, zo'n uur lang live in de mix op de radio. Maar is even lekkere muziek hier op CFM's Antwoord. John, goedenavond. We're voor and Sugar Sugarstar en Jason Back met Like That Sound. En we gaan door met nog meer mode zomerse muziek, want het weer vandaag was lekker zomers. Morgen schijnt het wat minder te worden, maar in Nederland weet je het nooit. De volgende plaats van de Chipmong featuring Chris Brown en Champion. Dat nu hier op de raad. It's people. Ik ben in Nederland. En uh, het was een groot succes. Helemaal uit is echt van alle markten thuis. Zelf drummen. Nou, drummen deed hij echt fantastisch. Alleen als je dan s'avonds op de televisie kijkt, dan hadden we ik geloof uh, de wereldrijd door. Ja, dat was het. Daar heb ik even naar zitten kijken. En ja, dan wordt hij eigenlijk een beetje door een volkskrant een beetje in de zijk genomen. En het is een één En dan uh, ja, kom daar niet aan met de jeugd van tegenwoordig. De man is 16. Een jongetje is het nog, een jongetje van 16 uit Canada. En op dit moment doet hij het heel goed. Ja, en misschien is hij over vijf jaar uitgescheten. Lekker belangrijk als de jeugd het nu leuk vindt. Laat die man lekker. De Justin Bieber, featuring Janus Spittus met Never Say Never... en voor de Chipmunks, featuring Chris Brown... met zijn laatste hit, Champion. En toen werd het werd even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks, show fact. Britney Spears en haar vader zijn aangeklaagd... voor een kleine 7 miljoen euro... omdat ze geprobeerd zouden hebben hun zakenpartners op te lichten. De aanklagers werkten samen... Aan een eigen parfumlijn en beweerden dat ze nu een bepaald bedrag zouden verdienen aan commissie voor elk verkochte product. Daarnaast werd Britney en haar vader beschuldigd van een illegale deal met een andere grote schoonheidsfabrikant, schoonheidsmerk. En uh, wat zal niet meer stinken deze zaak, het geld of toch de parfumlijn. Britney Spears dus aangeklaagd samen met haar vader. Het duurt nu nog even voordat we in de bioscoop kunnen genieten van het vierde deel van Pirates of the Caribbean. Maar de laatste week laat producent Jerry Bruckheimer steeds meer beelden het lekker. Jack Sparrow wordt wederom gespeeld door Johnny Depp en Penelope Cruz neemt de rol van Angelica op zich. We kijken hier alvast een voorproefje. Nou, dus op het internet, eventjes bij YouTube inklikken... En dan kan je een voorproefje zien van de nieuwe film uh, Pirates of the Caribbean, deel 4. In het vierde paradijs, in het vierde deel van de film gaat kapitein Jack Sparrow op zoek naar de fontein van de eeuwige jeugd. Waarbij hij de mooie Angelica ontmoet en verliefd op haar bord. Daarnaast wordt hij dwarsgezeten door Blackbird en kapitein Barboza, En blijkt Angelica een hele andere bedoeling te hebben met Jack Sparrow. De film is vanaf 19 maart 2011 in de bioscoop te zien. En als je alvast een voorproefje wilt zien, gewoon even intoetsen. Pirates of the Caribbean del 4 en dan uh, kan je er een stukje van bekijken. En uh, Tatjana, beter bekend als Tijgertje uit O.O. Tirol... heeft het weer voor elkaar gekregen om met de politie in aanraking te komen. En niet een beetje ook. De Haagse is uh, afgelopen woensdag samen met haar moeder opgepakt... op verdenking van winkeldiefstal. Vandaag werd Tatjana weer vrijgelaten. Haar moeder zit nog vast en de politie denkt dat ze het brein is achter de actie. Eerder deze maand werd Tijgertje al eerder achter het stuur gesnapt zonder rijbewijs. En de realityster maakt er geen geheim van... dat ze het in de politiecel in het verleden meerdere keren van binnen heeft gezien... Matsu Matsu sprak vanavond schande van de daden van zijn collega Reality Stern. Ik vind het echt een domme actie. Laat anderen gewoon uh, gaan werken voor de geld. Als je dan al iets wilt stelen, doe het dan meteen in een bank Dan heb je tenminste wat aan. Ja, bank ja, heb je meteen een paar miljoenen keer genoeg kledingstukjes kopen. En uh, dat zei hij afgelopen week in RTL Boulevard. Ja, moeder en dochter hebben allebei een ziekte. Kleptomani heet dat. Zo is dergelijks. En uh, het is een drang om gewoon alles. Wat je wil hebben in een winkel, gewoon in je tas te stoppen je ook niet hebt. En de vraag of je de track SNM van Rihanna kent is vragen naar de bekende weg. Vraag of je weet waar de afkording voor staat. Ook, maar we willen je toch even vragen of je wist dat Rihanna wel van een potje ruige seks houdt. Nee, ze beweert van wel. Een en ander meldt je in een interview met muziektijdschrift Rolling Stone. Ik hou ervan om vastgebonden te worden en kletsen te krijgen op mijn billen zonder zweep of attributen. Dat duurt te lang. Ik verkies mannen die gewoon hun handen gebruiken. Kijk, dat zijn nou eens echte ontboezemingen. Nu horen we je denken, waarom deed ze dan zo moeilijk aan de tik van Chris Brown? Nou, dat wordt niet helemaal duidelijk. Marianne denkt dat haar verlangen naar ruige slaapkamerspelletjes te maken hebben met haar hectische carrière. Ik hou ervan om de touwtjes in handen te hebben, maar ook in de slaapkamer ben ik graag onderdanig. Ook denkt ze dat haar jeugd zo, zo zijn sporen heeft nagelaten dankzij haar krekverslaafde vader. Ik denk wel dat ik wat machionistische trekjes heb. En volgens mij heeft ze daar helemaal gelijk in. CFM Zandvoort, het beste van dance en R&D in de mix op de radio. Terug naar de muziek hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort. CFM's, Cfm's Nightwalk, Nightwalk met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op C CFM. Yeah! yeah. on the floor now and start, start to dance, D -d -d -dance. Update party update vanavond... Framebusters in de Escape in Amsterdam... met onze eigen zomers Raymundo. Hij heeft vandaag uitgenodigd Joshua Walter... Brian Chandro en Santoa. Rushikash on Percussions. Sexy Mr. S on Sex. En MC is Charles. En in Electric at the Luxe hebben we natuurlijk Daddy. Vanavond in een Lido Club hebben we Lido Club Nights. En dat is met uh, niemand minder dan Jeroenski. En als we nog het verder gaan wandelen... komen we bij de Panama terecht. Dan hebben we vanavond Latin Lovers... En dat is vanavond met Lucian Ford, Jasper Klaas, Under Control en hosted by MC Mo. En in de studio hebben we nog eens een Boom Brazil, dat vanavond in de Panama. Vanavond in Paradiso hebben we Pink Istanbul. En de line-up is de uh, Gouda Boots, de Gouda Bats, die dergelijke, Ipek, Lupa, Benjamin, When Harry met Sally Futuring, Tesla Moore, Tess is Moore, Sartan, Erhan en nog veel, en veel meer. Dat vanavond in Paradiso, Pink Istanbul. En vanavond in de sand hebben we Kiss Keep It Sexy and Sophisticated One Year Anniversary. Ze bestaan inmiddels één jaar en ze hebben grootheden als Sonny James, Ryan Marciano, Roog, Gregor Salto, Sherman Logic, Brothers in the Boot en MC is Roka. Vanavond in de sand Kiss Keep It Sexy and Sophisticated eenjarig bestaan. En vanavond wat dichter bij huis in de lichtfabriek in Harlem hebben we Reborn, dat is met Lady Aya. Da Vinci, Manola en Flip. In de kromme elleboog, steven Aunting Stalker, de man zonder schaduw. En dat is natuurlijk de line-up man zonder schaduw. Hoe kan het ook anders zijn? doet het samen met John Wolf. En in de basement Boogie even DJ Electric en Friends. Vanavond in een stalker in Haarlem. En tot zover een kort blokje met feestjes voor wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn, terug naar de muziek hier op de radio. Enjoy the enjoy the enjoy. We zijn er dag en nacht. V en start. op Ruige Seks. Het was Rihanna met S en M. En de volgende plaat is van Dominique de lion tezamen met Burhan G. Met Everything Changes. En ook nog weg die plaat van Rip en Barbara Tucker met Respect. For the YouTube radio, Leon, Futuring Burhan G-Med, every free changes. Whatever you say, I can hear it. Cause we speak a different language. And I can hold it back much longer. It's all around, everything changes. Whatever you say, I can hear it. Cause we speak a different language. I ja. Op nummer 7, vorige week nog 9. Armin van Buren, tezamen met Laura Vee met Drowning. Op nummer 6, twee plaatsen gestegen voor Rio met Like I Love You. Op nummer 5, vorige week nog 3. David Quetta, futuring Rihanna met Who's That Chick? Op nummer 4, deze week blijven staan. Bruno Mars met Just the Way You Are. Op nummer 3. Twee plaatsen gestegen voor DJ Chesto. Tezamen met Hardwell met Zero 76. Op nummer 2. Vorige week stond hij op 1. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. De plaat die week op 1 stond. En nu is hij dan uiteindelijk gezakt. naar nummer 2. Martin zal weg, tezamen met net met Hello. En dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. En die nieuwe nummer 1 ga je nu horen. Deze week op 1 in de Nightwalk. Dan Ina met Sun Is Up. En die ga je nu horen hier. Op de radio. walk 10 is on. Number 1. All the people tonight put your hands in. net met Hello en nu eindelijk zijn ze dan verslagen. Door Ina met Sun is Up. CFM voor tot zover het eerste uur van de nightwalk. Zometeen vanaf 12 uur. Niemand meer dan onze eigen resident DJ Mouse. Een uur lang live in de mix op de radio. Ze zeggen ze blijf gewoon lekker luisteren. Tot aan de andere kant van 12 uur. People, get ready. Time is right, Come on, rock steady Put some fire on the floor and get it.